Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. Volgens autoriteiten stroomt het water nu oostwaarts weg van de stad richting zee. Ook Brisbane zal ermee te maken krijgen. Daar worden al mensen geëvacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van de hevige regenval die Queensland al wekenlang teistert. President Obama zal morgen afreizen naar Arizona. Hij gaat daar een plechtigheid bijwonen om de slachtoffers van de schietpartij in Tucson te herdenken. Gisteren hield Obama ook een herdenking in Washington. Samen met zijn vrouw hield hij een minuut stilte in de tuin van het Witte Huis. De verdachte van de schietpartij in Arizona werd gisteren voorgeleid aan de rechter. In de rechtszaal zei hij alleen dat hij de aanklacht van onder meer moord en poging tot moord begreep. De man van 22 schoot zaterdag zes mensen dood bij een supermarkt. Veertien anderen raakten gewond, onder wie congreslid Giffords... die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ziet ernaar uit dat de man een aanslag wilde plegen op de politica. In Ede heeft een grote brand gewoed in een flatgebouw. Bewoners van 16 woningen moeten de nacht elders doorbrengen. Hun woningen zijn beschadigd door rook en bluswater. De brand in Ede begon om negen uur. Twee verdiepingen van de flat werden ontruimd. Tegen tien had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Dan nog het weer. Het wordt langzaamaan bewolkt met temperaturen rond nul. Er is kans op verraderlijke gladheid. Vanuit het westen lichte regen en het wordt vier tot zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, het is vijf uur geweest. Je luistert naar de nacht op 1 met straks rond half zes. We hebben focus op de wereld en vandaag praat ik met Anneke van Dam. En zij woont in Mongolië. Ver weg En straks uh, ga ik dus met haar praten over het leven al daar. Uh, wat ze de afgelopen maanden gedaan heeft. En ook hoe ja, dit nieuwe jaar, wat toch al zo'n twee weken bezig is. Hoe dat eruit ziet voor haar. Wat de plannen zijn daar in Mongolië. In Want ze is dus bezig daar met hulpverlening aan de allerarmste. Ook uh, dit komende half uur nog muziek van onder andere Alain Craig en Diane Birch. Maar eerst Marvin Gaye. stay for good I can only stay for a while I wish that I you, you could, could stay Ik kan me voorstellen dat het als artiest best lastig is... om soms een titel bij je liedje te verzinnen. Cindy Lauper die had er ook wel last van. Uh, die verzond deze titel omdat ze het in een tv-gids had gelezen. Het was namelijk een film uit 1979 met Malcolm McDowell. Zo'n is over een man die een tijdmachine uitgevonden had. En uh, nou, toen dacht ze, weet je wat, time after time, 1983 laat ik dat liedje uitbrengen. En komend jaar gaat ze overigens op tour naar Zuid-Amerika. Daarvoor zat ook nog een liedje van Alain Clark samen met Diane Birds. Dat was Too Soon To End. Zometeen Brooke Fraser... En nu eerst Spendal ballet. MUZIEK oh, I don't have to be so wise. You're just my fantasy and I will fantasize. Something more or less to make things started. with the artisans and we've been crafting. new. See it with a naked eye. Oh, but I can That cowboy lady in the corner store. Her sparkle is all painted on. Six no good man to call her shining more. Left her youth near South Salido. I see love shine It keeps me Na vele mislukte relaties van Forner Mark Jones... was dit de vraag die overbleef. Iets wat begon met deze vraag... die eindigde in een gospelliedje met een heus gospelcore... I Want To Know What Love Is van foreigner 1984. En daarvoor een mooie plaat van Brooke Fraser. En uh, ze schreef een liedje over Jack Kerouac. En dat is een man die uh, reizen maakt, een Amerikaanse schrijver. En Kerouac wilde het leven van een, de Amerikaanse reiziger vastleggen... en ontwikkelde een spontane stijl van proza... dat de essentie van beweging probeerde vastleggen ze leggen in een oneindige stroom rauwe gedichten en observaties. En dat boek wat hij Jack Kerouac uitbracht, dat heette On The Road uit 1957... is hier het beste voorbeeld van. Hij schreef dit boek in minder dan drie weken... op een enorme rol papier van meer dan 40 meter lang. En Brooke Fraser was door deze man geïnspireerd en schreef dit liedje... en dat kwam terecht op haar album Flags. You never let us slip away They're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 Anyway, the thing is, what I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody, this is a song Yo Het liedje kreeg natuurlijk grote bekendheid door Elton John. En vorig jaar coverde Ellie Galding uh, dit liedje Your Song. En daarvoor ook nog Andrew Gold met Never Let Her Slip Away. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze morgen praat ik met uh, Hanneke Van Dam in Mongolië. En voor mij is het Goedemorgen en voor, voor jou is het als goed is dus Hanneke Goedemiddag. Ja, precies. De middag begint net. 7 uur laat, Eustier. Precies, dus je bent, uh, het is eigenlijk een soort lunchtijd bij jou. Ja. Je, je woont in, in uh, Mongolië, daar uh, ja. in, in een klein plaatsje, dat heet Undergaan. Uh, Undergaan spreek je uit? Ja, inderdaad. Uh -huh. Hoe, hoeveel bewoners uh, wonen daar? Ja, ik heb laatst vertellen 17.000. Het klinkt dan, als je naar buiten kijkt, dan denk je er eh, de 700. in dan gaat maar ze rekenen dan ook alle. Nomaden die in de omgeving in hun Gers wonen, die worden er waarschijnlijk bijgetrouwd. Maar het is dus een uh, vrij kleine plaats. Oké, okay, en die die in die... de provinciehoofdstad. Ja, en, en die, die nomaden die meegerekend worden die dan in zo'n Gers wonen, dat is een soort kleine Iglo, hè, een soort tent. Ja, zo ziet het eruit, zo'n witte dop. Waar ze uh, van veld gemaakt en waar ze makkelijk mee kunnen rondtrekken. Oké, okay, want heeft dat dan mee te maken met de, de strenge winters die er zijn... op dit moment dat ze dan naar bepaalde gebieden trekken waar het minder koud is? Ja, in de, het is inderdaad zo dat veel herders in de winter in de buurt van een dorp of stad zijn... en in de zomer meer eruit gaan. Omdat, ja, en ook het heeft soms heeft het te maken met het feit dat de kinderen naar school moeten... en het heeft ook te maken met gewoon voorzieningen die belangrijker zijn in de winter... Dus het landleven uh, is in de zomer wat uh, aantrekkelijker natuurlijk. Ja. En, en, en Een lange, koude winter. Ja, en wat, wat zijn de temperaturen dan nu in de plaatsen waar jij woont, in Oenderhaan? Um, ja, het is kouder dan uh, de hoofdstad Dus We zitten nog meer naar het noorden, veel wind. Ik weet niet, vanmorgen liep ik uh, naar onze gemeente en schat ik het wel op min 30. Zo. En uh, ja, dus het is dus veel maanden lang echt min 25, min 30. We hebben het dit jaar ook bijna tot de min 39, 40 zo gehad. Maar het is toch veel beter vorig jaar was echt een ramp in de winter waar koud blijft. Het. Alleen nu is het binnen redelijk warm en de zon schijnt en zo. En dan is het wel te doen. Is het dan ook zo dat er, dat er daar veel mensen overlijden door de, de koude temperaturen? Um, in, de in de winter is dat een groot probleem geweest in Ulaanbaatar, dat gebeurt nog steeds, maar gelukkig minder. Toen ik hier kwam wonen, uh, ruim tien jaar geleden, stierven er in de hoofdstad elke nacht gemiddeld zeven mensen doordat ze dronken op straat lagen. Okay, je ja. drinken gaan naar buiten, worden dan heel snel door de kou overmand. En als je met zulke temperaturen omvalt en slaapt dan ben je in 1, 2 uur, ben je gewoon dood. Zo heftig. Ja. En, en, en, ja. ho, en hoe, hoe kleed jij je erop? Want ben je er inmiddels een beetje aan gewend. Want volgens mij kan je dan niet heel lang bu buiten <laughs> blijven met deze temperaturen. Ja, lager gewoon. Hè. Het, het ik heb nu bezoek uit Nederland. Die zeiden wel van zo koud, weet je wel. <laughs> ja. van, uh, als we zoiets in Nederland zouden hebben dan worden we gewaarschuwd van niet uit huis gaan. Terwijl het net op zo'n dag was dat ze hier denken... nou, lekker warm vandaag. Maar het, is, het scheelt dat het een hele droge kou is. Je moet je goed tegen wind afschermen. Dus één laag aan. We hebben altijd om, onder onze broeken... nog van die volle, lange ski-ondergoed of dat soort uh, spul. Mm -hmm. En een jas die goed uh, de warmte dicht uit de mutsen, sjaals... gewoon goed inpakken en warme schoenen dat is ook heel belangrijk. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Uh, kan je vertellen voor welke organisatie je daar werkt? Want je bent niet voor niets in, in, in, in Mongolië op een gegeven moment neergestreken, ergens in 2000. Nee, nee, nee. Mm -hmm. Ik ben met uh, Help International, dat is een uh, Duitse zendingsorganisatie. Die, um, de, van, die hebben een interessante geschiedenis. Die zijn um, een jaar of veertig geleden, denk ik, begonnen. Ja. 30, 40 jaar geleden. En gestart door een aantal mensen die zelf uit um, een drugsverleden tot geloof zijn gekomen. En daarna begonnen ook om andere mensen uh, drugsverslaafden op te vangen. En daaruit ontstond een uh, enorm hart ook en een verlangen om andere mensen te gaan helpen. Dus het zwaartepunt van de organisatie is nog steeds, behalve evangelisatie, ook praktische hulp aan uh, arme, verslaafde, randgroepen. Dus dat is ook wat in uh, Mongolië gebeurt, dat ze stra uh, straatkinderen helpen bijvoorbeeld. En dat wij hier... Drugs is uh, veel minder dan alcohol, maar dus ook uh, met dat soort mensen en arme gezinnen. Ja. En, en zo te maken hebben. Oké, okay, en, en in, in hoeveel landen is, uh, is de organisatie actief met, met hulpverleners? Um, ik geloof iets van acht. Ik zou dat zeggen: Thailand, Filipijnen... Oostenrijk, Rusland, China, Mongolië. Ja, in Duitsland zelf. Dat zijn wel de belangrijkste. Ja. Ja. En, en de afgelopen maanden, waar, waar, waar ben je zelf uh, uh, ja, mee bezig geweest eigenlijk in, uh, in Mongolië? Wat zijn de werkzaamheden geweest ja. die je hebt verricht? Ja, sinds ik hier ben, ik ben nou in een soort wat luxe positie vind ik zelf. En toen ik hier uh, in deze, dit dorp kwam, was er geen, had ik geen medewerkers of uh, niks. Dus moest ik gewoon heel erg investeren in een team van mensen, lokale jonge mensen die tot geloof waren gekomen, die gewoon gaan trainen. Yeah. En ik kan op dit moment heel erg genieten van het feit dat er nou een heel goed team op de been is gekomen, die ik dus vooral coach en zij doen heel veel. Dus de dingen die ik in het begin allemaal zelf moest doen, die doen zij. Dus ze gaan uh, tienerwerk, kinderwerk, uh, gemeentewerk. Alles wordt eigenlijk nu door lokale mensen geleid. En ik ben meer op de achtergrond hen aan het ondersteunen... en ja, nog helpen om daar verder in te komen. En dat geeft me ook tijd om aan een boek te werken. Ik hoop volgend jaar een boek, gewoon het hele verhaal eens op papier uit te brengen. Dus ik heb de laatste weken flijtig aan mijn computer gezeten gewoon om uh, daar aan te werken. En dat is dan een boek over de periode vanaf 2000 tot, uh, tot nu, wat je allemaal hebt meegemaakt? Ja. Ja, het gaat vooral over, ja, wat mij heel erg fascineert, het verhaal van roeping, hè? Omdat ik ook veel mensen in Nederland ken, of die zeggen, nou, ik heb een goed leven of ik geloof in God. Maar als je dan vraagt, God, weet je ook, ben jij, is jouw leven nou datgene wat God zich voorstelt? Van nou, dat eigenlijk heel veel mensen dat niet zeker weten en daar wel naar verlangen. Mm -hmm. En dat mij dat toe bracht om gewoon mijn verhaal op te schrijven. Je hebt toch vaak dat mensen denken van, nou, daar moet je zo'n held voor zijn om dit om, soort dingen om te, te nemen. En dat is niet zo, hè? Ja. Nee. En, en door het boek hoop je ook mensen te inspireren om uh, misschien dan toch ze in die stap te helpen, om, om die stap te nemen. Ja, absoluut. Ja, ja, heel zeker om mensen te inspireren om datgene te gaan doen waarvan ze het gevoel hebben van dat God hun dat zegt. Of het nou een zending is of wat anders. En natuurlijk, ik ben zelf een echte zendingsfan. Uh, ja, ja. Dus ik hoop dat er ook aantal mensen zo'n stap zullen zetten. Maar ook om het gewoon wat dichterbij te brengen, de verhalen te vertellen. Want soms, je maakt die dingen mee en dan vertelt het aan elkaar in. Dan dacht ik, dat lijkt wel een boek. Ja, ja. Dus op een gegeven moment Jen, heb ik echt op mijn hart gekregen om het ook te gaan opschrijven. En wat is er nou echt nog iets wat, wat je echt is bijgebleven... Van, uh, als je nou zo terugkijkt op de afgelopen jaren... waarvan je zegt, van, nou, dat krijgt echt een belangrijke passage in het boek? Um, nou, wat mij het meest raakt... is gewoon de veranderingen die ik in mensen zie. Want het is natuurlijk... Uh, soms als het heel koud is... Of, dan denk je, nou ja, dit is niet het soort klimaat... wat je voorstelt van, nou, hier wil ik graag wonen. Of dus, natuurlijk, Er zit natuurlijk ook een prijskaartje aan. Maar als ik dan... Hier mensen zien, vanmorgen nog, wel morgen gaan om te bidden, dan zie ik gewoon mensen die vol overgave God prijzen of zo blij, helemaal stralen. Waarvan ik weet, een jaar geleden was hij nog een ontzettende alcoholverslaafde crimineel. Dat ja. iemand waar je een straatje voor om zou lopen als je ze s'avonds zou tegenkomen. En dat ik denk, nou, is zo, dat blijft gewoon het meest fascinerende om te zien hoe God. Mensen veranderd. Ik denk je bent hier en maar uiteindelijk die dingen die gebeuren die zou je ook nooit kunnen doen. Maar je bent er toch bij betrokken. Precies, je maakt het mee en dat inspireert je ook weer om daarmee ja, door te gaan, denk ik. Absoluut. Ja. Ja. En, en dat, dat vind ik dan nog wel interessant, want je, je bent daar nu bijna tien jaar. Dus je bent al door het middel van zo'n boek, ga je toch een beetje terugblikken. Uh, je zegt van, je ja, ja. wil ook mensen daarmee inspireren om misschien ook ooit een stap te maken. En dat kan dan zijn in de zin van hulpverlening of in de zin van echte uh, toerusting, dus evangelisatie. Ja. Uh, hoe hoe ja. is dat dan bij jou gegaan om, om die stap te, te maken? Want je hebt dan een leven op een gegeven in Nederland en dat breek je af. En dan uh, ja. vlieg je met je hebben en hou je daar naartoe. Dat is nogal niet wat. Ja, dat is echt... Dat blijft me fascinerend, het feit dat ik hier zit en dan denk, hoe kan het nou echt zijn dat mijn leven zo gelopen is? Ik heb dat in de vorige uitzending uh, verteld, dat het werkelijk een uh, heel duidelijk was de stem van God was. Die ja. uh, ik bad op een dag en zei van, ja, God, wat wilt u nu eigenlijk met mijn leven? En dat ik echt merkte hoe God tegen mij zei, ja, Mongolië. En ik wist nog niet eens waar het lag, want ik wist helemaal niks. Dus... Dat was een heel, ik werkte als uh, sociaal wetenschapper in Amsterdam... en dan ben je natuurlijk ook vrij rationeel van... nou, wat ben ik nu aan het doen? Precies, ja. Maar er is ook, ik wist ook van, nou ja, dit is... God staat daarboven. En die heeft het gewoon heel bevestigd. Dat ik denk van, nou ja, wat ik nooit... twintig jaar geleden vermogelijk had gehouden... dat ik nu hier zit en hier uh, leef... en me gewoon ook gelukkig voel. Ik heb net uh, bezoek uit Nederland op het moment... Ja. En dat is een wat vroeger een studievriendin van mij was, en uh, haar man. is inmiddels getrouwd. En we hebben elkaar in de jazzclub vroeg uh, leren kennen. Ik hield van jazz nog steeds trouwens. Omdat ja. het idee dat je iemand daar tegenkwam en niet zou weten dat je uh, 20 jaar laat, 30 jaar later samen een worship-seminar bent aan het doen in zo'n grote normale tent met allemaal Mongoolse mensen... dat ik denk, ik had geen benul dat dat uh, op ons te wachten stond. Dus wat zou er nog meer op ons staan te wachten wat we nu nog niet weten? Ja, precies. Want, wat, en gewoon wat, dat besef dat met God is je leven werkelijk verrassend. Ja. Want, wat, want kan je dat uitleggen? Die mensen zijn dus nu bij jullie op bezoek uit Nederland. Dat is dus een oude studievriendin geweest. En uh, ja. jullie, jullie hebben dus een worship-seminar uh, uh, ja, opgezet. Ja is ze zijn beide muzici ook. Hij is gitarist. en hij speelt erg mooi keyboard en zingt. En op een gegeven moment was ik in Nederland in een gemeente... en had sterk de indruk van ik moet hun uitnodigen. Nu zijn ze hier geweest. Wij houden erg veel van muziek ook. En van Mongolen is ze ook zingen. En dat wordt enorm bij de cultuur. Dus op elk feest, bruiloft of karaoke zingen. Er wordt overal... Gebeurt dat? En dat is ook iets wat mensen enorm bij elkaar brengt. Ja, we merken gewoon het aanbidden, het zingen, het ook schrijven van liederen. Dus dat, dat dat iets is wat heel erg uh, aanslaat hier. Dus ze ja. zijn nu een week bij ons om onze mensen die het muziekteam leiden... ...om die verder te trainen. En elke avond komen we dan bij elkaar en dan heb je echt oma's in traditionele klededracht... Tot met kinderen, tieners, alles door elkaar. We waren gisteren met 60 mensen of zo. En dan uh, zingen en uh, God prijzen. En gewoon denken van yeah, wat God doet. En terwijl ik denk, ja, dat waren allemaal mensen die wisten tien jaar geleden helemaal niks van uh, Jezus. Hè? Dat is echt fantastisch. Ja, ja, precies. Maar in welke taal doe je dat dan? Dat, uh, nee, maar is dat allemaal in, in het Engels dat je dan met die mensen die liederen zingt? Of is dat dan in, uh, in een speciale... Nee, we hebben Mongoolse liederen. We schrijven nu ook zelf liederen. Ja. En een paar... Uh, we hebben gisteren ook één lied, Freedom. Dat kunnen ze nog net uh, uitspreken. <laughs> ja. Ja. <laughs> dat hebben we in het Engels gedaan. Maar het is gewoon... Uh, hier uh, is, gaat alles in het Mongoolse, hè? Ja. Dus als bij mijn vrienden die spreken dan Nederlands of Engels en dat, wordt dan, dat vertaal ik. Of onze mensen leren nu ook Engels, dus die kunnen zelf een beetje vertalen. Dus wat, het gaat dan een beetje anders dan in Nederland. Wat, wat leuk. En ook vooral in die klederdracht. Ik zie dat allemaal voor me, al die mensen in die tent. En, en, en wordt er ja, dan ook nog dat een beetje ik, geswingt? Dat, dat kan allemaal, dat is allemaal aanwezig. Ja, ja, ja. <laughs> bij ons gaat het vloeiend over... Na een dienst kan je ook direct een karaoke knaller erachteraan doen. Of, uh... Maar het is echt, en het leuke is wat mijn vrienden zo opviel: die zei in... zeiden in Nederland is alles zo gesegmenteerd. Je hebt de tieners, je hebt de jeugd, ja. je hebt de oudere mensen. En die hebben zoiets van: dat zijn zo'n uh, enorme knooppart natuurlijk. Hè? Van de ouderen denken, ja, die tieners zijn zo te wild en zo jong. Of, uh... En die tieners vinden die ouderen weer saai. Ja. Maar dat we gewoon dat met z'n allen doen. En dat ik denk, ja, dat is echt zo'n soort uh, familiegevoel. Dus gisteren hebben we inderdaad. hebben ze ook uh, de kinderen voor de ouderen laten bidden en de ouderen voor de kinderen. Oké. Okay. Het heeft mij erg geraakt, want de wijs van op een gegeven moment. dan zie ik een kind voor mij bidden ook. Dat ik denk, ik heb zoveel voor het kind gedaan. Vader is alcoholist, zijn moeder ook. En ik heb het kind zien, vader nam ze mee om te bedelen op straat. Weet je, die dus voel ik ook zo ja. zielig. Ja. En nu is dat kind inmiddels, komt altijd in de gemeente, speelt ook mee in het muziekteam. Dus nu 12, 13, maar ze leren muziek. En dit nou voor mij. Dat was dat kind waar ik altijd voor aan het bidden was. Hè? Ja. ja, dat is wel indrukwekkend, lijkt mij. Ja. ja. Ja, want, want, absoluut. Want om hoeveel mensen gaat het in de... In de nou, toch al, je werkt toch in een soort gemeente? Hoeveel, hoeveel mensen uh, ja. moet, moet ik me daarbij bij voorstellen? Ja, ik denk dat als je ze bij elkaar als iedereen tegelijk komt... dat je ongeveer 100 mensen hebt. Maar hier dat uh, leven gaat zeer spontaan. Hè? Dus mensen gaan uh, komen en gaan. En nu moet ik naar de dieren. En nu moet ik op het land. Dus uh, we hebben ze niet zo vaak allemaal bij elkaar. Maar... Okay. Um, ik denk zoals als wij zondag bijvoorbeeld bij elkaar komen, dan varieert dat van tussen de 40 en de 80 mensen. Ja. En dan zijn er nog, is er nog een, een kinderdienst die we doen. Met, nou ja, 30, 40 kids, denk ik. Mm -hmm. En tieners. Ja. Hanneke, hey, jij bent daar voor de organisatie Help International in, in uh, Mongolië. Ja. Zijn er ook andere mensen van, van, van buiten het land die daar aanwezig zijn voor deze organisatie? Of ben je echt alleen daar gevestigd? Uh, nee, we zijn, uh, ik heb een uh, Duitse collega nu hier. En in Ondergaan was, had ik geen uh, buitenlandse collega's. Maar dat was een uh, korte tijd. Later zijn wel uh, mensen gekomen om te helpen. En dat is ook uh, heel prettig. Dus in de hoofdstad uh, heb ik mijn teamgenoten. Daar gaan we van de week op heen. En daar zijn uh, nog een aantal uh, echtparen en um, singles. Ik verschillende in. in, in, in Vertaal iets van twaalf mensen die uh, verschillende projecten ook doen. Ja, oké. Okay. En wat, wat, wat de, staat. Wat, wat... Ik ben er in de groep, dat wel. Oké. Okay. Uh, komende de week, wat, wat, wat staat er op het programma? Of komende maand? Zijn er nog uh, nou ja, naast de gewone werkzaamheden nog bijzondere uh, uh, dingen waar je naar uitkijkt? Ja we, <coughs> ja, we hebben dus deze week. En dat zijn we net gisteren mee begonnen. Dat uh, worship seminar, noemen we dat hier. Dus uh, elke dag, uh, smiddags. ...wordt dan muziek gemaakt en ook de, de muzikanten worden getraind... ...van in uh, muzikalen hun vaardigheden gewoon uh, versterken... ...en dan ook kijken van ja, wat betekent het om te aanbidden... ...en hoe kun je mensen daarin stimuleren. Dus zowel de geestelijke als de praktische kant wordt uh, gesterkt. Mm -hmm. En dan gaan wij met, met dat team samen naar de stad... ...en dan gaan we daar weer in een andere kring zo'n seminar doen. Dus het is gelijk een uh, praktische... Oefening. Ja, maar en dat is, dat is ja, iedere dag, uh, zei je? Dat is een, gewoon een week lang, iedere dag is er een bepaalde ja, training? Ja, we hebben twee weken, een week hier in het uh, dorp en een week in de hoofdstad. Dus waar onze organisatie gevestigd is. Waar gaan we dan heen? En, en, en nemen de mensen uit uh, die daaraan deelnemen dan een soort speciaal vrij ja. voor? Hebben die een vakantie opgenomen? Ja, een aantal. We hebben ook zelf werkprojecten. Want het is vooral voor de mannen echt een probleem hier om werk te vinden. Zeker mensen die uit zo'n alcoholachtergrond, de, de mannen die bij ons uh, werken of wonen. dus zijn bijna allemaal uh, ex-alcoholisten. En uh, we hebben op nu uh, afgelopen jaar een werkproject uh, gestart. Dat ze gewoon zelf dingen bouwen en uh, betonnen blokken maken waarmee uh, huizen kunnen worden gebouwd yeah. en dat stelt ons in de gelegenheid om dat geld te verdienen en ook om vrij te zijn. Hè? Dat je denkt van nou ja, we gaan nu een seminar doen of we gaan evangeliseren, dan gooien we gewoon de pen dicht. Dus je bent eigen baas, dus er zit wel een, een beetje werk aan, okay. maar het geeft ons de vrijheid die je nooit hebt als je ergens anders zou werken, want je hebt hier in dat soort uh, branches. Dan krijgen mensen bijna geen vrije dagen enzovoort. Nee, dus, dus ze kiezen er echt bewust voor om dan daarmee aan helpen op te bouwen. Ja, okay. ja echt zelf werk uh, te verschaffen hè, aan mensen. Ja, dat is wel heel afwisselend dan ook voor deze mensen. Echt een soort werkkamp. Ja. Ja, absoluut. Dus, dus, ik, wij denken soms van, van, wat is dit apart? We hebben nu ook een aantal mensen die wonen. We hebben een stuk uh, grond kunnen kopen. En daar zijn een, een paar van die blokhuizen opgebouwd. En het is dus een hele grote ronde, ja, dat is onze zaal waar we bij elkaar komen. Dat is allemaal uit Nederland ondersteund. En daar zijn we nu bezig sinds dit jaar met een trainingscentrum. En dat is echt om de lokale mensen trainen voor zending, voor uitzending... of dat nou in hun eigen omgeving of provincie is... of over de grens op de duur dat uh, zal blijken. Maar um, wij merken dus gewoon dat hele praktische samen... of je nou samen 's morgens bij elkaar komt om te bidden... samen te werken, samen te koken... nou, al die dingen te doen, daar veranderen mensen enorm. Hè? Dat, dat heeft veel meer impact dan alleen maar één keer in de week een preek horen. Ik bedoel, een preek is goed. Ja, <laughs> maar ja. het is niet genoeg... om zo'n leven weer uh, op de rit te krijgen. Nee, nee. Okay, dus uh, wij uh, doen op deze manier training. Ja, erg leuk om te, om te horen. Je hoor ook dat je heel erg enthousiast erover bent. Dat is, dat is, dat is heel goed ja. om te horen. <laughs> um, uh, je, vertel, je vertelde eerder al in de uitzending... dat het uh, dat op dit moment daar erg koud is. Uh, we moeten denken ja. aan min 25, aan min 30. Uh, wat, wat, wat speelt er verder nog in het nieuws in Mongolië? Zijn er nog bepaalde uh, zaken die opvallen? Nou, ik heb net, ik moet zeggen dat ik heel weinig naar het Mongoolse nieuws kijk, want het zijn van die talking heads. Ik heb me gisteren even laten inpraten door mijn huisgenootjes. Ik woon met een paar Mongoolse meiden in huis. Ja. En, die, en ik heb dan gekeken dat uh, Saudi-Arabië, of in ieder geval iets uit de kant van de, of de Emiraten, hier kwamen en aanboden om iets met kernenergie te doen. Dat ik denk, oh, ik hoop dat dat niet doorgaat, eerlijk gezegd. We hebben ook al een keer een aanbod gedaan, zullen we hier zonne energie. Dus ik weet niet direct wat daarachter zit of waarom ze dat willen doen. Maar energievoorziening is wel een probleem op zich, omdat er vooral een 37% van de bewoners in de hoofdstad die wonen nog in, of die wonen in flats en de rest wonen nog in die gers. Of kleine houten huizen. Dus iedereen stookt kolen. Ja. een enorme spok. Dus ze hebben een groot probleem in de hoofdstad met de luchtvervuiling... en proberen daar iets op te vinden. Dat is iets wat in het nieuws speelt. Oké, okay, maar wat zouden ze, uh, ze daar tegen kunnen doen dan? Wat, wat zou daar in ja, komen? Er was een overweging om met anderen... dus nu was er een overweging om met kernenergie te beginnen. Uh -huh. Maar omdat ik merk hier... in vergelijking met Nederland of Duitsland... ik ben met een Duitse organisatie... Wordt hier niet echt heel precies gewerkt? Ik denk, oh nee, wat, dan kun je als een soort scenario voorstellen. Maar goed, dat is dan mijn eigen mening hierover. Maar goed, dat, ze, ze zoeken natuurlijk naar manieren ook om te kijken, die, die bronnen die er nu zijn, die gaan op een gegeven moment uitputten. Ja, ja. Van uh, vooral kool, wat ze nu verbranden. En uh, zoeken naar iets, uh, iets anders. Het zijn, het zijn wel grote zaken die wel een, een aanpak vereisen... en die ook wel op lange termijn gepland moeten worden, ja. als ik het zo hoor. Dat is niet zo van ja. de een op de andere dag is dat besloten en uitgevoerd. Nee. nee. nee. Uh, waar zouden we meer informatie kunnen vinden over jouw project? Je uh, daar is een website. Help International. Ik weet niet, het zal waarschijnlijk iets zijn als je googelt. Help, Help International. En dan heb je de verschillende landen. En dan moet je dus Mongolia... Aanklikken en, en dan kom je terecht bij het werk, ja. werkterrein waar jij in, uh, bent ja, in, uh, in Mongolia. Ja, projecten hebben en ik ben daar een van, ja. ja. ja. oké. Okay. Ik wil je bedanken voor je tijd, Wanneke. Nou, graag gedaan. Prettige ik, dag, dag. ik wil je een prettige dag wensen en uh, wellicht tot een uh, volgende keer. Ja, oké. Okay. Goed, bedankt. Oké, okay. dag Wanneke. Hanneke ja. Van Dam, hulpverlener in, uh, in Mongolië. Ze werkt in de plaats onder Haan. Uh, tot zover, de Nacht op 1, Radio 1. Uh, meer informatie ook te vinden op de website eo.nl/de Nacht op 1. Zometeen het Radio 1-chanaal en voor nu een prettige dag gewenst. Need to rush. I ain't gonna worry. Any moment for sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you.